is het goed om hem groot te maken. Ik dank God voor alles wat hij aan het doen is. Geef maar je dankjewel. Ik zet hem hier, want ik drink normaal. Even kijken. Voor mij is één slok genoeg voor, voor deze preek. God is zo goed, God is zo, zo bezig, zo bijzonder, zo mooi. En weet je, vandaag... Zijn we eigenlijk, is het de laatste preek over van de serie Smoothies die ik tot jullie hart wil brengen. En die God heeft gezet ook in mijn hart. Ik weet nog, toen ik aan het voorbereiden was al een paar maanden terug en ik stuurde de zuster de titels van, het, van de prediking van de komende zondag. En ik merkte dat God steeds meer ging spreken in mijn hart. Over, en ook voor mezelf wanneer het gaat om karakter. Want ik geloof dat karakter is iets wat in ieder van ons soms meestrijdt. Want in ieder van ons, we weten dat we soms moeilijk zijn, dat we soms lastig zijn. Maar dat ook dat we soms dingen doen die... Daarna kijk je naar jezelf of, of je hoort jezelf dat iemand tegen jou weer zegt precies wat je hebt gezegd. denk van, wow, waarom heb ik dat gezegd? Waarom zei ik het op zo'n manier? En dat je raakt gefrustreerd over de dingen die je hebt gezegd of de dingen die je hebt getoond of laten zien... En, en je vraagt je af van had ik het anders moeten aanpakken en, en, en, en soms denken we zo, maar ik geloof dat, dat het de stem ook van Gods geest die ons bewust maakt van de dingen die wij ook verkeerd doen. Maar vandaag wil ik met jullie spreken over iets bijzonders en het thema die we vandaag gaan behandelen is, is, is de laatste en is ook de, ik geloof een van de krachtigste die je mee kan krijgen is de, het is bewust smaakvol ...leven. Bewust, smaakvol leven. Hoeveel willen een smaakvol leven leiden? Amen. Weet je dat, me, dat je. Waar je komt? Wat, wat zei Jezus? Jezus zei toch het volgende. Jezus zei. Wij, jullie. Hij zei. Jullie zijn de zout der aarde. Jullie geven smaak. En ik geloof dat wij geroepen zijn om, om smaak te geven waar wij komen. Ik geloof dat wij geroepen zijn dat waar jij komt als christen, als zoon van God, dat er toch een verschil is tussen jou en de mensen die God niet kennen. Dat er toch een verschil is tussen jouw persoon en je en de, de, de familie, misschien je omgeving die God niet kennen. Want, want je komt en er is iets in jou wat de wereld niet heeft, zegt het woord van God. En dat is de heilige geest. Amen. Ik wil met je lezen in Samuel 1, Samuel, hoofdstuk 16... Vers 10. En ik geloof dat God direct tot jouw hart wil spreken vandaag en jou vandaag wil bemoedigen op zo'n bijzondere manier. Want vandaag gaan we iets spreken wat ik geloof, dat, ik geloof dat ieder van ons het doet. Maar laten we het eerst lezen. 1 Samuel hoofdstuk 16 vers 10 zegt, Zo stelde Isaïe zijn zeven zonen aan Samuel voor. Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u hebt, vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï. de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten. En toen zei Samuel tegen Isaï: laat hem hier komen, we beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaï liet hem halen en het was een knappe jongen met rostige haar en sprekende ogen... En de Heer zei: Hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Het verhaal over David en zijn broers en zijn vader en Samuel is is een krachtig verhaal in de Bijbel, want het leert, het, je kan zoveel lessen, ik heb misschien zo vaak ook gesproken over deze tekst in verschillende contexten. want je kan heel veel leren van, van, van dit verhaal. Je kan leren tussen een vader en een zoon, je, je hebt over broersrelaties onder elkaar, over verantwoordelijkheid, maar vandaag wil ik iets bespreken hier dat, dat we zien dat, een fout, dat het een fout is die wij vaak maken en namelijk de fout om onszelf te vergelijken met anderen. Onszelf te vergelijken met anderen. Ik geloof dat in elk van ons, in ons hart, wel zo'n gevoel is, of zo'n verlangen is, dat wij willen weten of wij oké okay zijn. Je wilt weten of je wel goed genoeg bent. Eetje, ben ik goed genoeg op mijn werk? Ben ik goed genoeg voor die ene of dat ene meisje? Ben ik goed genoeg voor dat ene jongen? Ben ik goed genoeg voor, voor de opleiding? Ben ik wel oké okay voor mijn leraren? Ben ik wel oké okay in de kerk? Dus hoe zien mensen mij en wat denken ze over mij? Hoe van jullie zou niet graag weten wat iemand over jou denkt? En, en je weet dat je, ze, ze zeggen het niet en ze bespreken het niet. Er was zelf een film wat ze gingen tonen vroeger, volgens mij was het met Mel Gibson en hij kon dan die gedachten lezen van de vrouwen, wat willen de vrouwen en hij wil graag weten hoe denken zij en, en, en wie wil dat niet graag weten hè? ik wil nog steeds weten hoe mijn vrouw denkt en hoe komt ze aan die dingen en het is het is, het is iets wat wij allemaal soms het is in ons het is het is raar maar het zit in ons en we willen, we willen weten van ben ik wel goed genoeg en hoe zien mensen mij en aanvaarden ze mij, respecteren ze mij en hoe doen wij dat en hoe, hoe kijken wij naar onszelf. Wij baseren het vaak en, en wat heel verkeerd is en, en dat is ook wat ik vandaag hier noemde, of het ergste probleem. Ergste probleem en, en ik wil dat je daar laat op de screen want we gaan het daarover hebben, over de R of de... Urgste. En ik ga, ik ga jullie uitleggen waarom ik het zo heb uitgesproken. Namelijk, we vergelijken onszelf met anderen en je voelt je slechter door het woord er. En ik ga je uitleggen. Want je zal altijd mensen hebben die rijker is dan jij. Die mooier is dan jij. Die misschien beter is in wiskunde dan jij op school. Of hoe van jullie werden soms, raakten je soms gefrustreerd van die mensen die... Op, je zat op je opleiding en je had altijd die mensen die gewoon die hoge cijfers halen en het irriteerde jou. Of dat je... Dat je vandaag de dag is het juist lastiger en moeilijker. Want je hebt Facebook, je hebt Instagram. En je ziet die, die, die dingen die ze kopen, die dingen die ze opzetten. En, en mensen zetten hoogtepunten op, op social media. En je voelt je zo slecht van: oh, maar hey, het is mooier bij hem. Het is, het is, of, of juist als je ouders, als ouders zijn, ik heb vaak gezien hoe ouders soms een soort van wedstrijd houden met elkaar. ...over hun kinderen. Van welke kind is nou slimmer? Zijn jullie met me? En nee, want mijn kind... ...hij kan al tot tien tellen. Oh, nee, maar mijne telt al tot elf. En, en de ene... ...oh, nee, maar... ...weet je, ik... ...nee, maar van, die van mij gaat nu al... ...naar de VWO... ...en dan denk ik van, wow... En, ...en weet je, we... we, we, we som, ...en soms duwen wij onze kinderen... ...en duwen wij de mensen om ons heen... Om iets te bereiken wat wij soms niet. We willen het alleen maar omdat anderen ons daarvoor hebben geduwd. Omdat we zitten te kijken hoe anderen denken, hoe anderen zeggen, hoe anderen spreken. Of één, mijn, nee, mijn kind is al weet je, op sport. Is die, hij rent hard. En nee, maar mijn rent harder. En, en je kijkt dan. Als persoon, kijk je naar degene naast je en er zal altijd wel iemand zijn die langer is, mooier, is er iemand met me hier vandaag, talentvoller, iemand die misschien mooier zingt, die, die beter schildert, iemand die misschien voor anderen belangrijker is. Of je zal zelfs kijken en je denkt van, oh, die persoon is gelukkiger. En er is dus een groot probleem in het woord, of in, de, in deze letters, er. Want elke keer dat je naar links kijkt en er is iemand mooier, langer en, en beter, voel je jezelf slecht. Kleiner, minder, zieliger. Is er iemand met me hier vandaag? En je zal merken dat het niet voorbij gaat, dit... En de, de, de vader van David, Isaïe, hij keek naar al zijn zonen en hij, hij dacht van, nee, als God eentje gaat kiezen, dan is het Eliab. Want Eliab is sterker, is mooier, is groter. Of nee, misschien Abinadab, want Abinadab is slimmer, intelligenter. En, en hij begon ze te vergelijken met elkaar. En hij dacht niet eens aan David. Dat Samuel moest hem vragen van, zijn dit al je zonen? En toen zei hij, oh nee, nee, ik heb nog eentje. Maar hij dacht niet dat God David kon kiezen. Want hij, nee, hij zet de schapen te wijden. Hij, hij zorgt voor de, voor de geiten. Omdat David was voor Isaïe niet er genoeg. En hoe vaak zijn wij niet er genoeg, misschien voor weet je, onze naaste of je voelt je juist minder... omdat iemand altijd meer er is dan jij. Maar het kan ook zo zijn dat je naar anderen kijkt... en we hebben het hier over het probleem van vergelijken... en ik heb het hier gezegd als de ergste probleem... of de ergste probleem, want je kan ook naar de andere kant kijken... En je zal altijd iemand vinden die armer is dan jij. Waarbij je goed kan voelen. Of kleiner. Of misschien dikker. Is er iemand met me hier vandaag? Zwaarder. Iemand die misschien dommer is. En dat je zegt van wow, ik voel me goed. En ik voel me, ik voel me gezegend want ik heb meer, ik kan meer. En, en als we constant onszelf gaan vergelijken met anderen, hebben we een probleem. Want ik geloof niet dat dat Gods wil is voor jouw leven. Want dan leef je niet je eigen leven. Maar jouw hele leven zal gebaseerd zijn op hoe anderen hun leven leiden. Maar God heeft jou niet geroepen om je leven te laten baseren op hoe anderen het leven. Maar hoe hij wil dat je leeft. Want elke keer dat je bezig bent om naar anderen te kijken, wordt Gods wil voor jouw leven wazig. Want je gaat jezelf vergelijken met anderen en ga je nooit dat kunnen doen wat God jou heeft geroepen om te doen. En God heeft jou niet geroepen om constant naar anderen te kijken en jezelf te vergelijken met hun. God heeft jou geroepen om dat te doen wat jij het beste kan doen. En dat is zijn wil voor jouw leven geprogrammeerd voor deze tijd. Want God heeft jou gekozen om te leven in deze tijd. En hij heeft je alles gegeven om een beste leven in deze tijd te leiden wat jij kan leiden. En soms kan je zelfs iemand haten omdat hij gelukkiger is of meer heeft en, en beter is en rijker is. Oh, misschien zeg je, maar pastor, ik ben niet zo erg, ik... Nee, ik haat niemand en weet je, ik heb geen moeite wanneer mensen nieuwe dingen kopen, nieuwe dingen halen of beter zijn in dit en beter zijn in dat. Maar wat je misschien wel doet is dat je naar jezelf kijkt en je vindt jezelf constant minder. En je, en je voelt je nooit goed en weet je, je kijkt in de spiegel en je bent je ben nooit blij, want die andere is altijd slanker en is altijd mooier. En je voelt je slecht. Is er iemand met me hier vandaag? En dat is niet wat God wilt voor jouw leven. En dan begin je, in plaats van anderen te haten, ga je misschien jezelf haten. En we leven in tijden waar we dat zien constant, af vanaf kind of aan en vooral tieners naar volwassenen. En ze leren het niet af. Ze zijn constant bezig met vergelijken. En als je gaat trouwen, dan wil je dat jouw vrouw mooier is, netter is en slimmer is dan die andere. En weet je, ga je op werk, naar, oh, oh, je bent aan het werk, je wilt altijd degene zijn die beter is in, in computers, beter is in, in wat je doet. En je zou constant vergelijken en dan lijken wij... En, en ik wil die voorbeeld gebruiken, want ik weet dat vele van jullie het ooit hebben gezien. Ook al is het een hele slechte film van Disney. En het was het verhaal van, van Sneeuwitje. En je had die, die heks. En die heks keek dan bij, of die, die koningin, hè? ze keek dan bij de spiegel. En ze zei, spiegeltje, spiegeltje. Hè? Jullie kennen dat? Wat zei ze dan? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de schoonste van het land? En dat is weer het andere, de ste. Nee, want ik ben niet mooier, ik ben het mooiste. En dat is gevaarlijk. Ik ben niet, ik ben niet beter, ik ben het beste. Ik ben de slankste, de schoonste. En... En eigenlijk herhaal dit, want we vonden het allemaal slecht wanneer ze dat doet van, hé, hey, dit is ijdelheid, want hoe durft ze nou te zeggen dat zij, of denken dat zij de schoonste was, de mooiste, en, en waarom, waarom wil ze dat zo graag? Maar eigenlijk lijkt het alsof wij dat soms ook zo willen zijn en vandaag de dag gebruiken we niet misschien een spiegel, maar je gebruikt je, je smartphone en je kijkt erin en je zegt van smartphone, smartphone. Wie is, wie is in mijn hand, wie is de mooiste vandaag? En je kijkt naar foto's van alle mensen, en weet je, om te kijken hoe jij je voelt en, en om te checken van hoe, hoe doen zij het en, en, hoe, en, en hoe vieren zij het hun vakantie. En misschien heb je net een vakantie geboekt voor de zomer naar Texel, en je was heel blij. En je was blij dat je gaat naar Texel, een eiland in Nederland, en, en je was super blij. Maar je ging op Facebook en je zag dat iemand naar Aruba ging. En toen was je niet meer zo blij. Want plotseling heeft de spiegel iets anders gezegd. En je raakt gefrustreerd. Maar is dat wat God wil voor jouw leven? Is dat gezond voor jezelf? Of je hebt net een nieuwe auto gekocht en je bent zo blij met je nieuwe auto... En je hebt hem net gehaald uit de winkel. En weet je, superblij. Het gaat me van A naar B brengen. En ik ben super blij dat het gaat doen. Totdat je ziet dat een andere broeder of zus in de kerk... ook een auto heeft gekocht. Wat duurder is. En mooier. Je hebt net je, je Peugeot gehaald. Of ik, ik zeg gewoon iets. En, en, en je kijkt naar iemand naast je... en die heeft net een, een Bentley gehaald. Of een Mercedes. En je denkt van... En plotseling ben je niet meer zo blij. Maar wat heeft het? Hoe kan het dan dat je plots, je was zo blij, zo gelukkig, maar nu niet meer. Omdat je ging vergelijken. En dat is een ergste <laughs> probleem. Amen. Het is een probleem in onze levens. En wij doen het Constant. En Isaïe deed het met zijn kinderen. En de gemeente van Corinthiërs deed het met Paulus. De, de gemeente van Corinthiërs begon te spreken over Paulus. En ze begonnen Paulus te vergelijken met de andere apostelen. En Paulus, Paulus dacht: van, wow, jullie zijn me nu aan het vergelijken met, met de andere apostelen. De zogenaamde superapostelen. En plotseling hadden ze Paulus als het ware in een hoekje geduwd... van nu moet je jezelf verdedigen. Nu moet je ons tonen dat je beter bent... En Paulus ging niet mee in het spelletje, want Paulus wist wie hij was. En wanneer je weet wie je bent, moet je niks bewijzen. Want je weet waarvoor je geroepen bent, je weet waarvoor je bestaat, je weet waarvoor God jou heeft gemaakt. En wanneer je weet waarvoor God jou heeft gemaakt, hoef je niets aan niemand te laten zien. Je hoeft niet eens te laten zien van hoeveel geld je hebt, welke vakantie je neemt, welke auto je koopt. Want je bent blij met wie je bent, want je weet dat God jou dat heeft gegeven. En wat wij zijn, wij zijn beheerders van de dingen die God ons geeft. De Bijbel toont, Jezus vertelt ons de gelijkenis over die, die man, die meester, die en ieder gaf hij talenten of, of geld en hij gaf de ene vijf en die andere twee en die andere één. En toen hij terugkwam, wou hij zien wat ze daarmee deden. En de Bijbel vertelt ons dat hij vertrouwde ze daarmee. En precies dat heeft God met ons gedaan. Hij heeft ons niet dingen gegeven zodat wij een soort wedstrijd gaan houden. Hij heeft het ons gegeven om het te beheren. Wij zijn rentmeesters. En dit betekent dus dat wanneer wij dit begrijpen... dan kan je ook bewust smaakvol leven... Want jouw leven is niet meer afhankelijk van hoe iemand anders leeft. Maar jouw leven is nu afhankelijk van hoe God jou heeft, jouw leven heeft gegeven. En dan kan je altijd dankbaar zijn aan de Heer. Want God heeft jou het leven gegeven en je kan het maar één keer leven. En Paulus, wanneer ze hem dus duwen om zichzelf te proeven, te bewijzen dat hij beter is dan die andere apostelen. Paulus schrijft in 2 Corinthians... Het hoofdstuk 12, en hij, en hij, en hij zegt tegen die gemeente, luister, wij durven onszelf niet te vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Want deze mensen, hij zegt eigenlijk, deze mensen zijn dom. Ze begrijpen niet. Want hij zegt dat zij zichzelf met zichzelf meten. Ze, ze meten zich met elkaar, ze vergelijken zichzelf met elkaar. Ze vergelijken zichzelf met elkaar en dat is hun maatstaf, zegt hij. Dat is wat ze doen. Ze leven om zichzelf te vergelijken. In die, in die voorbeeld van de apostelen misschien dachten ze van... wow, hey, ik preek beter dan die. Of hey, ik heb misschien meer kerken dan die... of meer mensen bereikt dan die. En, en ze gingen zichzelf vergelijken met elkaar. En Paulus zegt, nee gemeente van Corinthiërs. Ik ga dat spelletje niet spelen. Want de gemeente begon hem ook aanbevelingsbrief te sturen... te vragen van, laat zien wie je bent. Laat zien wat je kan en hij zegt, luister, jullie zijn mijn aanbevelingsbrieven. Wat ik in jullie leven heb gedaan. Jullie zijn een voorbeeld van hoe God mij heeft gebruikt. Ik ga me niet tonen, ik ga me niet showen om te laten zien hoe wijs ik ben, hoe slim ik ben. Ik heb, het al, ik heb gedaan wat ik moest doen. Als jij het niet hebt begrepen, is er iets mis met jou, maar niet met mij. Broeders en zusters... God heeft ons gekozen om dat te doen wat hij ons heeft geroepen om te doen. En je kan het alleen maar doen wanneer je bereid bent om jezelf niet meer te vergelijken met anderen. Want anders raak je gefrustreerd. Anders raak je, raak je, heb je pijn in je hart want je roeping wordt dan ook wazig. Alleen jij kan doen wat je geroepen bent om te doen. En het mooie is dat je hoeft niet te klagen bij God voor dat wat Hij jou niet heeft gegeven. En God zal je ook niets eisen van dat wat Hij jou niet heeft gegeven. Eén, wat belangrijk is dus bij God is, het gaat niet om wat je hebt, het gaat om wat doe je met je, wat je hebt. En dat is belangrijk bij God, want niemand kan winnen wanneer je vergelijkt. Er is, er is geen, niemand kan winnen. Want er zal altijd iemand met een er beter. Er zal altijd iemand met een er minder. Dus wij zijn geroepen... om te weten wie wij zijn in Christus Jezus. En David was bewust van zijn leven. En wanneer je bewust bent... dat van wat God in jou heeft gezet, ga je niet jezelf tentoonstellen. De Bijbel zegt, niemand neemt een lamp en zet het op de tafel of onder de tafel. Je laat het schijnen op de tafel. Waarom? Want dan geeft het meer licht. En wat ik hiermee wil zeggen is, als je licht geeft, maak je geen zorgen. Want niemand zou je dan onder de tafel zetten. David hoefde zich niet te profileren, want hij wist wie hij was. Hij maakte zich niet eens zorgen. Ik geloof dat hij wist dat Samuel kwam, maar hij, bleef, hij was bezig met, met de schapen van zijn vader, de, de geiten. Dat was zijn ding. En de broers gingen allemaal op een rij staan van. Weet je, de mannen, en je weet hoe mannen zijn, mannen kunnen zelfs meer competitief zijn dan vrouwen. En, en, en ze gaan staan, of als je naar zo'n sportschool gaat, gaan ze altijd meten wie het meest kan tillen. En wie, wie, het, wie het snelste is en wie, wie het verder kan komen en wie het meest verdient en wie het mooiste baan heeft. En David hoefde dat niet te doen. Want hij wist wie God was in zijn leven. En hij wist dat hij geroepen was door God. En hij wist dat God hem zou gebruiken. Op zijn bepaalde tijd. En dus gebruikte David dat wat hij had. En de Bijbel zegt dat toen David kwam, Samuel, de Heer zei tegen Samuel, dit is hem. Dit is degene die ik zoek. Kan het zijn dat de dingen die jij als lijst hebt, als een prioriteit hebt voor God, van dit zijn de dingen die God nodig heeft... In mijn leven dat ik dat moet doen. En dan, dan, kan, dan pas kan God mij kiezen. Dan pas kan God mij gebruiken. Kan het zijn dat God niet hetzelfde lijst heeft. Dat God naar andere dingen kijkt. Weet je, kan het zijn dat God meer bezorgd is om jouw hart. Dan om de dingen die je bezit. Want ik geloof dat, want er zijn zoveel mensen die, die, die arm zijn en die niets hebben. Maar ze hebben een hart van goud. Ze zijn blij, ze zijn gelukkig ik weet nog en ik herinner me dit ik was een keer op Brazilië en ik zag een hele arme vrouw en, en ze had zo'n mooie smaal en je zag geluk uit haar hoofd stralen als het ware ze had maar twee tanden maar ze had zo'n mooie smaal. is het niet geweldig dat het gaat niet om wat je hebt maar om wie je bent wie God, dat het hart die God je heeft gegeven en David, David leerde van, weet je, ik hoef niet Eliab te zijn, ik hoef niet Abinadab te zijn. Zelfs Saul, die koning was, David wist van, ik hoef me niet net als Saul te gaan gedragen. Want op het moment dat Saul hem zijn, zijn wapenuitrusting ging geven, zei David, nee, ik heb het niet nodig. Dat zou een moment zijn dat David misschien kon zeggen, weet je, ook al is het misschien te groot. Ik, ik ga het dragen, want dan lijkt het op Saul. En, en dan, dan als, hoe meer ik op Saul lijkt, hoe meer respect ik zal krijgen van de mensen. Maar hij wist van, ik hoef niet de kleding van iemand anders te dragen, om de respect te verdienen van mensen. Ik hoef niet te denken zoals anderen denken, ik heb dat wat ik heb en dat God heeft dat gekozen in mij. En God heeft mij geroepen voor wie ik ben. En ik zal alles doen met wat God mij heeft gegeven. En ik zal niet dingen zoeken die God mij niet heeft gegeven. Alles wat ik nodig heb, heeft God mij al gegeven. Om vandaag het beste van te maken. En David, hij was bekend met stenen gooien. Dat was zijn ding. Hij kon, met, hij kon mikken, hij kon stenen gooien. Saul. So, Strijden, ging strijden met zwaard, met panzers. David was goed met slingeren van stenen. En hoe heeft hij Goliath verslagen? Jullie kennen het verhaal. Met het slingeren van een steen. Hij gebruikte dat wat God hem heeft gegeven. Ik hoef niet zo lang te zijn als Saul. De Bijbel zegt dat Saul was een kop en een schouder was langer dan alle Israëlieten. Ik hoef niet zoals hem te zijn. Ik ben het beste wanneer ik op mezelf lijk. Is er iemand met me hier vandaag? En dat betekent niet dat je geen dingen hebt meegemaakt in je leven. Het betekent niet dat je niet door strijd bent gegaan in je leven. Nee, maar ik ben vandaag hier gekomen alleen om je dit te vertellen. Je bent het beste wanneer je op jezelf lijkt. En hoe moet dat dan verder? Of wie moeten we ons dan zelf tonen of zelf, ons zelf vergelijken? De Bijbel zegt met Jezus. En natuurlijk zal je nooit zo perfect zijn als Jezus. Maar het is onze streven constant. Ik wil meer op Jezus lijken. En dat betekent dat alles wat Hij in jou heeft gezet, dat je gebruikt om Hem te dienen. Dat je gebruikt om Hem te eren. En dan zal je merken... Hoe belangrijk je bent in het koninkrijk van God. Want als je dat nog niet ziet... is omdat je constant bezig bent te vergelijken met anderen. En iemand anders zal altijd belangrijker zijn dan, je, wat, dan jij. Maar God wil dat je beseft hoe belangrijk je bent in het koninkrijk van God. Weet je, hoe belangrijk je bent in de gemeente Nieuw life, Hoe belangrijk je bent voor je naaste? Hoe het niet zonder jou hetzelfde zal zijn... Hoe je onmisbaar bent, dat God je heeft gezet voor een tijd als deze. Je hoeft niet op iemand anders te lijken. Je bent het beste hoe je bent in Christus, Jezus, onze Heer. En de Heer zegende David. Want David bleef zichzelf. David had zijn fouten, maar hij wist hoe hij bij God kon komen. En dus in plaats van constant onszelf te vergelijken... Laten wij naar onszelf kijken en beseffen en zien en bewust worden van dat wat God ons heeft gegeven. En ik geloof dat, weet je wat God je heeft gegeven, goed genoeg is om deze generatie te beïnvloeden. Ik geloof dat wat God je heeft gegeven goed genoeg is om dat de persoon te zijn die Yahaya heeft geroepen om te zijn. Ik geloof dat je nergens anders moet zoeken. Hij heeft het al in jou geplaatst. Alleen degenen die geloven zeggen amen. Hoeveel hier zijn gelukkig. Amen. Hoe, wie is gelukkiger? Hé, <lacht> hey, prijs de Heer. Wie is het gelukkigst? <lacht> Broers en zusters. Paulus schrijft de gemeente in En daarmee wil ik sluiten. En hij zegt... In hoofdstuk 4, vers 11, hij zegt niet, niet dat ik zeg, al zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Hij zegt, ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Halleluja. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat God mij heeft gegeven. En ik ben blij omdat wat hij mij heeft gegeven. Wanneer wij zo leven, dan pas heeft jouw leven smaak. Want als je iemand gaat imiteren of kijken naar andere mensen's leven, is het hun smaak. Maar Jezus zei, jij bent de zout der aarde. Jij bent degene die een speciale smaak heeft. Weet je, je hebt een smaak, halleluja, die degene naast jou misschien niet heeft. Kijk naar degene naast jou en zeg, ik smaak anders dan jij. <lacht> oh, prijs de heren. Wel oppassen, lieve mensen. Laten we in de geest blijven. <lacht> Ik heb iets toe te voegen dat anders is dan wat jij hebt. Ik hoef niet constant naar jou te kijken om mezelf te vinden. Ik hoef alleen maar naar Jezus te kijken. Dan heb ik mezelf gevonden. Want bij Jezus kan je, wanneer, kan je komen wanneer je gebroken bent. Bij Jezus kan je komen wanneer je pijn hebt. Bij Jezus kan je komen wanneer je... Niet, niet alles hebt wanneer je een veel mist, wanneer je arm bent, wanneer je jezelf lelijk vindt of wat dan ook. Je kan altijd bij Jezus komen. En Hij is daar zoals we vandaag hebben gezongen om jou te reinigen. Om jou puur te maken. Je hoeft niet constant te kijken naar anderen. En, en we leven in die dagen waar het heel makkelijk is, heel makkelijk is om jezelf te verliezen. Want... Je kijkt naar al die hoogtepunten van mensen op, op Facebook en, en op Instagram en al die social media dingen. En, en je begint naar jezelf te kijken. En, en de vrouw begint dan tegen de man te zeggen van waarom ben je niet als die man van die en die? Want kijk wat hij voor haar heeft gekocht. En, en, de, en de man begint te zeggen maar waarom ben je niet als die vrouw van die? Want kijk wat zij heeft gedaan voor hem en... En je ziet de kinderen en waarom zijn mijn kinderen niet zo? En waarom gedragen zij zijn niet zo netjes als deze kinderen op deze video? En, en je ziet die, die hoogtepunten, maar je ziet nooit die backstage op, op Instagram, op Facebook. Je ziet niet wat op de achtergrond gebeurt. Je ziet alleen maar wat mensen willen dat je ziet. Maar... Ik geloof dat het achtergrond van jouw leven mooi genoeg is voor wat God wil doen in jouw leven. Ik geloof dat het achtergrond van jouw leven goed genoeg is voor wat God door jou heen wil doen. God wil door middel van zijn geest bewegen in jouw leven. Je hoeft niet... Bang te worden, je hoeft niet gefrustreerd te raken wanneer jouw leven niet lijkt op die van iemand anders. God wil je gebruiken hoe je bent. Daar, misschien zeg je maar, ik, ik stink want ik zit de hele dag tussen de schapen. Net als David. Ik ben bezig met de geiten. En dan kom je daar met die, die geur van geiten, schapen, gemengd en, en, en mest en al die dingen... En dan kom je bij God en God zegt... Dit is hem. Dit is degene die ik heb gekozen. En die olie begint te vloeien. Weet je, het olie gaat alleen maar vloeien in onze levens. Wanneer wij begrijpen wie wij zijn in Christus Jezus. Wanneer wij begrijpen hoe belangrijk wij zijn voor het Koninkrijk van God. Jij bent meer dan wat mensen ooit van jou hebben verwacht. Jij bent meer... Dan mensen hebben verlangd dat je zou bereiken. Want het is God die jou heeft gemaakt voor deze tijd. En soms eis je iets van mensen. En, en vooral wanneer je iets eist. Misschien van je kinderen, of van je vrouw, of van je man. Van een familielid. Vraag jezelf af waarom je dat eist. Wat heb je gezien ergens. Dat je ook wilt dat die persoon zo zal zijn. En kijk of, of het wel... Of het wel goed is om dat te eisen van iemand. Of, en hoe is het? Hoe zit het met jouw eigen hart? Is het, is het reëel? Is het iets wat, wat echt zo moet zijn? is Omdat je het ergens anders hebt gezien. En dan gaan we merken dat smaakvol zijn bewuster kan. Halleluja. Weet je, Gods geest is hier en ik geloof dat Gods geest... En, en waarom heb ik dit hier vandaag zo gesproken voor iedereen... En ik geloof dat in ieder van ons daarmee strijden. Weet je, er zijn mensen die strijden met onzekerheid. Er zijn mensen die strijden met hun identiteit in Christus. En God wil dat je beseft hoe belangrijk je bent in het koninkrijk. Want alleen maar wanneer je het begrijpt, kan je ook wandelen in de roeping. Als ik, als ik het alleen maar naar jou zou gooien van hoe slecht je bent en hoe verkeerd bezig je bent, zou je nooit kunnen wandelen in jouw roeping. Maar wanneer je begrijpt van in welke situatie je ligt en, en hoe God jou de rijd wil halen, hoe God jou wil gebruiken, dan kan je beginnen te wandelen in jouw roeping. En doen wat God jou heeft geroepen om te doen. En dit is de tijd dat wij deze generatie zeker kunnen beïnvloeden. Dus als er iemand hier is die gelooft dat je alles in je hebt wat God in jou heeft gezet om te doen wat je moet doen voor deze tijd... Ik wil je uitnodigen om samen met mij op te staan. Ik wil samen met jou bidden. En misschien ben je hier en je gelooft van, weet je, ik heb nog niet alles. Natuurlijk kan je ook zo denken, want ik geloof dat God altijd meer wil zetten, meer wil geven. David was in zijn beginfase. David was in zijn begin, in, als een beginner. En naarmate hij zichzelf zag met God, groeide hij. En, ge, en, en ik beloof het je en, en geloof dit, want dat wat je nog niet hebt, maar dat je wel nodig zou hebben voor jouw toekomst, God zal het jou geven. Want God heeft jou voorbestemd. En dus misschien heb je nog niet alles wat je denkt dat je zou moeten hebben om je roeping te vervullen, maar wandel erin en vanzelf zal de rest komen. Net als Abraham, God zei tegen Abraham, Abraham vertrek uit jouw land. En, ik, en vertrek naar het land dat ik jou zou wijzen. Stel je voor als Abraham zou zeggen tegen de Heer, Heer, Heer, ik ga niet vertrekken, geef mij eerst een kaart. Geef mij eerst Google Maps. Vertel me eerst hoeveel ik ga uh, verbruiken en al die dingen. Dan pas kan ik pla plannen en vertrekken. Nee, God zei vertrek. God geeft jou genoeg informatie... Om te doen wat je vandaag moet doen. Wat je deze week moet doen. Wat je deze week moet bereiken. Ik hoop dat dit woord iemand vandaag heeft gezegend hier in deze plaats. Ik hoop dat je, weet je, wanneer je naar je gaat kijken. Dat je blij bent voor de persoon die God jou heeft gemaakt. Blij bent met de neus die God je heeft gegeven. Met de ogen die Hij jou heeft gegeven. Met de oren die Hij jou heeft gegeven. Weet je... Er is iemand in de wereld, Als jij voor je bent single, en er is iemand in de wereld die jou precies zo mooi gaat vinden. Amen. Er is een plan van God voor onze levens en we weten het. En de Bijbel zegt dat Gods plan voor ons leven groot is en, en goed is. Maar je kan die plan alleen maar vervullen wanneer je blij bent met wat je hebt. Halleluja. Weet je, en dan... kan je smaakvol leven. Dan kan je echt beginnen met leven. Dan zal je niet dingen eisen van mensen die onnodig zijn. En ben je blij met wat je hebt. Hoeveel zijn blij met de dingen die God je heeft gegeven? De, de vrouw die God je heeft gegeven? De man die God je heeft gegeven? De vader die God je heeft gegeven? De moeder, de kinderen, de zonen, de dochters... En weet je, niet alles hoeft perfect om, jou, om je heen te zijn. Het was ook niet bij David. Maar God in het proces maakt God hem sterk. David werd niet hoogmoedig. David ging niet zeggen, kijk zal, ik heb 10.000 verslagen. En jij maar duizend. David ging dat niet zingen. De Bijbel zegt het waren... De mensen die dat gingen zingen, de vrouwen die dat gingen zingen. De vrouwen gingen David en Saul vergelijken. En Saul werd jaloers, want Saul was zo bezig met zichzelf. En wow, mensen zingen over David, dat hij meer heeft bereikt. Maar, maar ik heb ook dingen gedaan en, en hij werd zo jaloers dat hij David wou doden. Want wanneer je gaat vergelijken met anderen, vergeet je dat waarvoor je geroepen bent. En je denkt dat, dat de ene groeit ten koste gaat van jouw groei. God wil dat we anders gaan denken. Vader in de hemel. hier wij komen voor uw troon. Vader want wij weten dat u het beste voor ons heeft. Wij weten dat u ons heeft gekozen voor een tijd als deze. Vader dat u aan ons alles hebt gezet wat wij nodig hebben. Voor een vroom leven. Voor een leven vol van uw heilige geest. Voor een leven vol van uw kracht. Vader, in de naam van Jezus. Vader, ik bid, vader, voor bewustwording. Bewustwording elk van uw kinderen. Bewustwording van hun roeping. Bewustwording, vader, dat ze we zullen weten wie ze zijn, wie we zijn in u, vader. Dat we niet constant naar anderen moeten kijken om onszelf te vinden. Vader, maar dat wij naar u kunnen kijken, naar uw woord. En door uw woord gevormd worden. En door uw woord veranderd worden. Vader, want in uw woord staat alles over ons. Vader, ik bid dat u ons vernieuwt met uw heilige geest. De geest van God, blaas nieuwe leven, vader, in dit huis. Blaas nieuw leven, vader, in ons hart. In de naam van Jezus.